11 uur, Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Het VU Medisch Centrum blijft achter het programma 24 uur tussen leven en dood staan. In dat programma worden beelden getoond van de eerste hulp van het ziekenhuis. RTL zond de eerste aflevering vanavond vervroegd uit. Over het project ontstond gisteren commotie. Verschillende deskundigen zeiden dat het medisch beroepsgeheim is geschonden. En een vader klaagde dat zijn dochter en hij zonder toestemming waren gefilmd. Vanavond waren in Nieuwsuur nieuwe klachten te zien... van mensen die ontevreden zijn over de gang van zaken. Een patiënt klaagde dat het onduidelijk was wat de camera's precies deden. En anderen zagen mensen in witte jassen aan voor artsen... terwijl het medewerkers van iWorks waren. Voorzitter Mulder van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het VUMC mc zei dat dingen die niet goed zijn gegaan moeten worden onderzocht. Maar hij blijft achter het project staan.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 In december werd een 25-jarige Amsterdammer aangehouden in de zaak. Stichting Brein daagt internetproviders UPC, KPN, T-Mobile en Tele2 voor de rechter... vanwege de downloadsite The Pirate Bay. Brein wil dat de internetproviders de site blokkeren. Eerder lukte het Brein om Ziggo en access 4 via de rechter te dwingen... de site niet langer toegankelijk te maken. Ziggo en access 4 zijn in hoger beroep gegaan... maar hebben in afwachting van de uitspraak de site al wel geblokkeerd. Brein voegde daarna ook andere providers om de site te blokkeren. Die weigerden en daarom is Brein nu een rechtszaak begonnen die dient in april. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan Somalië. Speciaal voor de bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië wordt nog eens drie ton gegeven. Ook stelt Nederland daar twee experts voor beschikbaar. zei minister Roosentaal na een conferentie in Londen over de toekomst van Somalië. Wereldleiders riepen de Somaliërs op om de unieke kans te grijpen hun land opnieuw op te bouwen. De premier van Somalië wil dat er luchtaanvallen worden uitgevoerd op zijn land... om doelen van Al-Qaeda uit te schakelen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, vindt luchtaanvallen geen goed idee. Ze zegt dat niemand op de conferentie luchtaanvallen overweegt. pvda kamerlid Frans Timmermans heeft Kamervragen gesteld... over de opmerkingen van de Republikeinse presidentskandidaat Rick Santorum. Die zei dat in Nederland veel mensen onvrijwillig geëuthanaseerd worden... Timmermans wil van minister Rosentaal weten... waarom de Nederlandse ambassade torm niet tot orde heeft geroepen. De conservatieve katholiek Santorum zei dat in Nederland... 10 van de sterfgevallen door euthanasie komt. De helft daarvan ondergaat de euthanasie onvrijwillig, zei hij. In feite gaat het bij iets meer dan 2 van de sterfgevallen... om euthanasie, met toestemming van de patiënt. De Amerikaanse militair Bradley Manning... heeft bij zijn eerste verschijning voor de krijgsraad geen verklaring afgelegd... Menning wordt verdacht van het lekken van ruim 700.000 vertrouwelijke documenten... aan de klokkenleiders site WikiLeaks. De 24-jarige Menning kreeg op een lege basis bij Baltimore de volledige aanklacht te horen. Volgens de militaire aanklagers heeft hij zich schuldig gemaakt aan 22 strafbare feiten. Waaronder het helpen van de vijand. Menning kan maximaal levenslang krijgen. Het voedings- en levensmiddelenconcern Procter Gamble schrapt 5700 banen.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 AZ plaatste zich na een nieuwe overwinning op Anderlecht. Weer werd het 1-0. Eerder op de avond waren PSV en FC Twente al succesvol. De Eindhovenaren wonnen opnieuw van trapsonspoor, nu met 4-1. En Twente was voor de tweede keer met 1-0 te sterk voor Steau Boekarest. Het weer. Vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking met plaatselijk wat motregen. Verder zacht voor de tijd van het jaar, en gaat of 12. In het weekend droog met geregeld zon. Middagtemperatuur dan een graad of negen. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Op de N279 romond naar Den Bosch is tussen Beek en Donk en Veghel de weg in beide richtingen dicht. Heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik begrijp niet dat ze bij de Partij van de Arbeid zo ingewikkeld doen over een nieuwe politieke leider. Zou ze daar niet weten dat Louis van Gaal beschikbaar is? Morgen, goedenavond. Welkom bij Met het Oog op Morgen. Morgen komen in Tunis 70 landen bij elkaar onder de noemer Vrienden van Syrië... om te praten over verdere stappen tegen het geweld in dat land. Maar wat kunnen die vrienden eigenlijk? Dat vragen we ons zo meteen af. En het eerste boek over het politieke gehannes rond de euro is er. Het verschijnt maandag, maar cijfer Martin Visser zit straks al hier. En waarom lukt Italië wel wat in Griekenland niet lukt... vragen we ook nog aan Bas Mesters. Is er toekomst voor de platenzaak of is het heel dom van Hans Breukhoven... om een nieuwe Fame Megastore te openen in Amsterdam? Zometeen een gesprek met hem en een andere cd-winkelier. En om vijf voor twaalf beoordeelt modeontwerpster Osse Gulsen de nieuwe shirts van het Nederlands elftal. Geen tijd te verliezen dus. Hier is het nieuws van vandaag. Donderdag, 23 februari. Tijd om te ontspannen na nou, al dat harde werken van vandaag. Schoenen uit, plan uit op de bank en dan de favoriete ziekenhuissopa. aan. 35 vaste camera's hingen vorige maand op de spoedeisende hulp... van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. De camera's legden de bezoeken vast van tientallen patiënten. In principe werd om toestemming gevraagd, maar soms ook niet. Wacht even. Zorg Bedoelt u daarmee te zeggen dat niet alle acteurs... in dit wekelijkse drama van tevoren waren gekast... Dat vindt de Vereniging van Ziekenhuiszoop-producenten vast niet prettig. De zorg en ziekte is geen entertainment. Voorlichting is heel belangrijk, dat geloof ik ook. Maar dat kan op een andere manier. En ik heb erg het gevoel dat het hier om entertainment gaat. En daar moeten we niet aan meedoen. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst... heeft er dus inderdaad een probleem mee. En zelfs de crew op de set vindt het niet echt kunnen. Wij mogen van andere collega's, als wij niet op dat stuk staan... ook niet weten wat er met die patiënten speelt. Dus dan vind ik dit wel heel bizar. Als deze verpleegkundige het er al niet mee eens is... wat zal de vakbond van ziekenhuissoopacteurs er dan niet van vinden? Het is schandalig en het VU moet zijn excuses aanbieden... en ik hoop dat ze alles doen om deze uitzending te voorkomen. De patiëntenfederatie wil dus dat de soop helemaal niet op de buis komt. Dan kennen ze de macht van televisie nog niet. Dit soort programma's scoort te goed en daarom worden ze ook gemaakt. Zoals de producent zegt, dit is niet de eerste... Dit soort realityprogramma's die een in ja, nou inzicht laten zien over wat er gebeurt... op de afdeling spoedeisende hulp, ja, daar zijn er heel veel van. In plaats van schrappen werd de soap zelfs naar voren gehaald. De première was vanavond al. Zo werd er volledig geprofiteerd van de gratis publiciteit. En het VU Medisch Centrum heeft nogmaals geregeld... dat alle acteurs toestemming verleenden voor de uitzending. Wij willen er absoluut van overtuigd zijn... dat mensen toch volmondig ja zeggen tegen een programma... Waarvan wij vinden dat het een hele relevante boodschap heeft. Sommige dingen blijken toch te filmen. Het geweld in de Syrische stad Homs bijvoorbeeld. Free Syrian fighters have entered the government security building. to De Franse journalist die deze beelden maakte, wilde niet met naam en toenaam genoemd worden. Geen wonder als je ziet wat er met zijn collega's in Syrië gebeurt. Gisteren kwamen er twee om het leven. Vandaag smeekte een Franse journaliste via YouTube om een wapenstilstand. Ze heeft een gebroken been en wil zo snel mogelijk vervoerd worden naar Libanon. Ik heb dus nodig om een voetje in plaats van een voetje... of een voetje medicaliseer of in ieder geval in een goed staat... die ons tot Liban de Verenigde Staten, Europa en verschillende Arabische landen... oefenen druk uit op de Syrische president Assad... om humanitaire hulp toe te staan. Tot nu toe is hij niet gezwicht. En de Partij van de Arbeid is dus op zoek naar een nieuwe hoofdrolspeler. Een derde kandidaat heeft zich gemeld voor de audities. Na Diederik Samson en Martijn van Dam was het de beurt aan Ronald Plasterk. Die haalt zijn inspiratie uit de acteurs die de rol eerder hebben ingevuld. Het is mijn eer alleen al om kandidaat te mogen zijn voor de functie die de ooit door mij zo bewonderde Joop ten Haal vervulde... en al die andere kanjers. Plasterk weet ook wat er schortte aan de vorige leading man. Hij bracht de tekst niet met overtuiging... en werd weggespeeld door de anderen op het toneel. Dat gaat hij anders doen. We hebben natuurlijk de laatste uh, maanden uh, ja, onvoldoende... Steevort daar gestaan. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Morgen nieuw nieuws in de krant. Freddy van Tijn heeft ze gelezen. Minister Roosentaal heeft net onder meer bekend gemaakt dat Nederland twee experts beschikbaar stelt voor de verdere bestrijding van piraterij voor de kust van Somalië. Het Nederlands Dagblad schrijft dat Nederland gaat samenwerken met Groot-Brittannië en de Seychellen. Ze gaan samen een nieuw anti-piraterijcentrum oprichten dat centrale leiders, de losgeldonderhandelaars en de tussenpersonen gaat vervolgen. De Eerste Kamer is zeer kritisch over het wetsvoorstel... dat de invoering van de nationale politie moet regelen. Dat schrijft ook het Nederlands Dagblad. De Partij van de Arbeid is bezorgd over de rol van de burgemeester... en of hij straks nog iets te zeggen heeft over de politieinzet. Aangezien opstelte de grote baas van het nationale korps wordt. De SGP vraagt zich af of agenten daadwerkelijk meer op straat zullen surveilleren... en CDA-senatoren zijn bang dat de reorganisatie afleidt van het echte politiewerk. Op de kade van een containerhaven op Sint Maarten zijn geen douanebeamten te bespeuren. De ochtendpatrouille is al langs geweest, zeggen monteurs die onderhoud uitvoeren aan twee kranen. Meestal is de patrouille er alleen in de ochtend. Opmerkelijk, schrijft de Volkskrant, want Sint Maarten is een bekende overslaghaven voor de smokkel van drugs naar de Verenigde Staten. Het stuk heeft dan ook als kop douane Sint Maarten zo lek als een mandje. Na ruim een decennium vechten is in Afghanistan een padstelling ontstaan, schrijft Trouw. De Taliban kunnen met aanslagen en bernbommen dood en verderf zaaien, maar krijgen de regering van president Karzai niet uit het zadel. De internationale troepenmacht, die Karzai in het zadel houdt, krijgt op haar beurt de gewapende opstandelingen er niet onder. In de verdieping probeert de krant het probleem te analyseren. Nederland moet snel meer investeren in onderzoek en ontwikkeling, anders blijven we achterlopen qua economische groei. Dat zegt de Tilburgse hoogleraar Harald Benink. Landen als Duitsland, Zweden en Denemarken geven veel meer uit aan onderzoek en ontwikkeling. We zouden volgens de hoogleraar per jaar 6 miljard euro extra in de kennis-economie moeten pompen, schrijft de Telegraaf. Ook zal de discussie heropend moeten worden of er wel zoveel extra bezuinigd moet worden. Halverwege vorig jaar melden we dat van alle bedragen onder de 10 euro de helft werd gepind. Dat was al veel meer dan het jaar daarvoor. Nu schrijft de Telegraaf dat het aantal kassa's waar contant kan worden afgerekend afneemt. In meer dan 1 vijfde van de supermarkten staan al pin-only kassa's. En binnen drie jaar zijn die ver in de meerderheid. Dat stelt detailhandel Nederland. Cash wordt eerder uitzondering dan regel. Aanleiding voor het bericht in de Telegraaf is dat een supermarkt in Leens in Groningen... vanaf volgende week helemaal niet meer contant laat betalen... na een reeks gewelddadige overvallen in de buurt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.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 Tell me lies and I might even sympathize, sympathize. But if you ever leave me, baby, I won't take it out. No... Yeah, I'm no, I'm on a low, I'll be following. You. Live It Up, dat was Chris Isaac... die zijn nieuwe cd gemaakt heeft in de beroemde Sun Studios in Memphis. En dat kun je horen. Westerse en Arabische landen die zich vrienden van Syrië noemen... komen morgen massaal bijeen in uh, Tunis, de hoofdstad van Tunesië. Vermoedelijk zullen ze daar in ieder geval gezamenlijk oproepen... tot een staakt het vuren en onmiddellijke toegang eisen... tot de slagvelden in Syrië. Petra Stine is Arabiste en was in het verleden diplomaat in Syrië. Goedenavond. Goedenavond. Bent u blij dat er eindelijk iets... Gaat, gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Nou ja, een jaar na, bijna een jaar nadat men in Syrië is begonnen... met zich uh, te verzetten tegen Bashar al-Assad... In, in de straten van vele steden van Syrië... Ja, komt de internationale gemeenschap eindelijk bijeen. Ja, en dat stemt u tevreden? Nou, het komt op mij toch ook wel een beetje over... als een soort wanhopige poging om iets te doen...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 Ja, hier in de studio onze eigen Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, hoe wanhopig zijn de vrienden van Syrië? Ja, heel. Uh, dat ze zo bij elkaar komen, zegt volgens mij al genoeg. Ze kunnen het via de VN-veiligheidsraad niet uh, regelen... wat de geëigende weg is, want daar uh, liggen China en Rusland uh, dwars. Dus dan maar op deze manier. Maar ik denk dat je morgen uh, inderdaad hele wanhopige woorden... hele mooie woorden, hele opbeurende woorden zult horen. Uh, maar vooral heel veel machteloosheid in de wandelgangen... Want ja, je kunt heel veel doen. Je kunt het Syrische regime oproepen... om um, elke dag een soort humanitair wapenstilstand te hebben... zoals dat ook in Gaza toen gebeurd is. Hè? Dat twee uur per dag werd er even niet geschoten... en dan kon je in elk geval gewonden verplaatsen, om maar eens wat te noemen. Hm. Maar ja, dan ben je toch afhankelijk van het Syrische uh, regime... van de medewerking van Assad. En als die die niet geeft, wat hij tot nu toe nog nooit gedaan heeft... wat ja. doe je dan? Ja, dan moet je een volgende stap zetten... en daar is niemand het over eens wat die stap dan zou moeten zijn. Ja, mevrouw Stine, is het inderdaad zo... Uh... Wanhopig, wat de mogelijkheden betreft? Nou, je ziet dat uh, twee hele belangrijke spelers, Rusland en China, zijn morgen afwezig. En de Russen hebben gezegd van: uh, dit wordt een uh, conferentie waar het, de Syrische regering, hè, zij hebben het over regering, niet over regime, niet aanwezig is. En hoe kun je dan oproepen tot dialoog als uh, nou, de regering er niet bij is? Mm. En ik heb uh, Lavrov uh, ergens zien zeggen: Dat hij eigenlijk uh, vreest dat dit een conferentie wordt waar. Uh, de Syrische oppositie en het vrije Syrische leger... zoals de gedeserteerde soldaten zich noemen... Uh, ja, eigenlijk een soort carte blanche gaan krijgen en bewapend gaan worden. En daar wil hij zich niet achter zetten. Nee, is, is dat inderdaad een mogelijkheid, Sander? Denk je dat morgen besloten wordt om toch wapens te gaan leveren? Ik, zal, ik las bijvoorbeeld dat de Arabische Liga verklaard heeft... dat de oppositie, het Syrische Nationale Raad... een legitieme vertegenwoordiger is van ja. Syriërs... die vreedzaam democratische verandering nastreven. Ja, dat zijn woorden die ook Hillary Clinton... Uh, Vanavond geuit ja. heeft, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. En dat is, als je op zoek bent naar resultaten morgen, uh, misschien iets wat je wel zult zien. Dat uh, die verdeeldheid die er natuurlijk is, de gewapende tak, uh, het uh, Vrije Syrische leger, wat ook geen eenheid is, de politieke tak, uh, de Nationale Raad, wat ook geen eenheid is, dat er morgen onder druk van al die landen die bij elkaar zitten, toch iets gezegd gaat worden tegen die mensen van... ja, jongens, wordt het eens, want wij willen jullie helpen... maar jullie geven ons die kans niet als je die zo verdeeld bent. Dus dat er morgen, al dan niet geforceerd, toch een soort ja, blok... Uh, uh, naar voren ja. geschoven zou worden van ja dit is het dan hier dit is de syrische oppositie waar wij in geloven Vrouw nou, nou hoe graag ik ook zou willen dat het een uh, prachtige eenheid is die Syrië, syrische nationale raad mm. dat is het absoluut niet nee. ik heb net nog met een uh, syrische oppositielid uh, de, in, uh, gesproken en die zei eigenlijk is in de syrische nationale raad zie je de twee extremen vertegenwoordigd dus zeg maar echt veel moslimbroeders mm -hmm. aan de hij noemt het de rechterkant het zijn zijn woorden en dan zeg maar de wat linker liberale types helemaal aan de linkerkant. Maar het midden, de meerderheid van de Syriërs voelt zich absoluut niet vertegenwoordigd door deze raad. Nee. De mensen die in, de, in Syrië de straat opgaan, voelen zich niet vertegenwoordigd. En ook de mensen die nog steeds Bashar al-Assad steunen, voelen zich ook niet vertegenwoordigd. En, nee. en de mensen die de wapens hebben dus niet, hè, dat vrije Syrische ja. leger, die dan op een of andere manier al dan niet openlijk bewapend zouden moeten worden. Ja, aan wie ga je het geven? Ja. Nou, de, de, de, de, Eigenlijk doet dat me een beetje denken aan uh, de situatie waar we uh, een, een, een, een, eerder in Libië voorstonden, ja. ook vrij onduidelijk... wie maar daar... die rebellen nou eigenlijk waren. Toen hebben we ook zo'n bijeenkomst gehad. Dat was vrij kort voordat het Westen daar militair ingreep. Lijkt het op elkaar, Salma? Nee, al was het maar omdat de Arabische Liga... daar volgens mij heel erg van geleerd heeft. Die, die hebben zich... Uh... Verrassend hard eigenlijk opgesteld. Hè? Met, met sancties, met schorsing van Syrië als uh, lid van de Arabische Liga. Als prominent lid. Maar ze zijn altijd vanaf het begin heel erg duidelijk geweest. Niet weer een gewapend ingrijpen van uh, westerse troepen. Dat willen ze gewoon niet. En dat heeft voor een belangrijk deel te maken met, met uh, Libië. Waar de NAVO toch die rol redelijk breed heeft uitgelegd. Maar het heeft ook te maken met Irak denk ik. Uh, wat, wat daar is. Dus, dus ja, als er iets van een militaire uh, uh, ingrijpen komt. Dan toch van de Arabische kanten niet meer zo'n carte blanche voor de, voor de NAVO. En dat is ja. wel een belangrijk verschil, denk ik. Christine? N nou, wat ik zie twee lichtpuntjes die dan morgen uit zouden kunnen komen. Eén lichtpuntje is dat de Tunesiërs hebben opgeroepen... tot uh, het creëren van een soort van vredesmacht. Uh, ja, ja dat, is, dat is misschien nog heel erg... Uh, dat, of dat meteen uh, gerealiseerd kan worden, moeten we ons afvragen. Maar dat heeft de Arabische Liga al eerder gezegd. Dus eigenlijk een uitbreiding van die waarnemerstroepen. Dat waren er toen 150 en uh, er is al eerder gesproken over 3000. Mm. En het andere is dat ik net uh, op Twitter zag... dat uh, Barbara Platt, een bbc correspondente die vanuit New York de Veiligheidsraad verslaat... Zij, uh, zet op Twitter dat er in de wandelgangen wordt gesproken... dat Kofi Annan ja. de gegadigde is om voor de Arabische Liga en de VN... een speciaal afgezand te worden om naar Syrië te gaan. Uh -huh. Ja, nou, laten we eerst even beginnen met, met de, de mogelijkheden van een vredesmacht. Ik krijg niet de indruk dat meneer Assad zo'n vredesmacht toe zal laten, Sander. En nee, en als hij dat niet doet, dan zullen ze zich naar binnen moeten vechten. Ja. Is en? dat wenselijk, mevrouw Stine, dat er naar binnen vochtig en, en, en, gaat worden? Ja, en, wat kijk, ik ben geen militair expert. Nee. En ik weet ook niks van geheime nee. je operaties. Je, je ja, maar <laughs> en ik vermoed, uh, en met een zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... dat er al lang wapenleveranties plaatsvinden ja. hm. door Qatar, door de Amerikanen, door de Turken... Selidies. door misschien ook wel de Jordaniërs, door de Saoedi's aan uh, het leger. En de oppositie uh, Syrische oppositiefiguur waar ik net mee sprak, die zei... ja, uh, wij moeten onszelf kunnen verdedigen tegen die afschuwelijke aanslagen die in Homs plaatsvinden En we, ja, de camera's staan niet op Idlib, een stad ja. in het noorden van Syrië... staan niet op Hama. Dus daar gebeuren ook afschuwelijke ja, dingen. Ja. Het cynische is eigenlijk, Petra, volgens mij dat, dat, die, dat Russische standpunt... Hè, dat uh, zegt, uh, je kunt het niet anders doen dan in dialoog met al-Assad... want hij zal een deel moeten zijn van de uitvoering. Ja, daar hebben ze dus wel een punt. Want de andere manier, die werkt kennelijk dus ook niet. Ja, dat vind ik ook. En ja, wat we eigenlijk nu zien... en dat zie je eigenlijk in al die Arabische landen... Dit is de prijs van de dictatuur. Dit is de prijs van 50 jaar onderdrukking... door één familie die denkt dat dit land bezit is van hen. Ja, ja. Maar, ja maar, maar goed, daar vechten mensen tegen. Ja, Maar, maar wat dan wel? Hè? Er komt dan morgen misschien een ultimatum, lees ik, van 72 ja. uur... waarbinnen binnen Assad uh, ruimte moet maken om in ieder geval humanitaire hulp... maar op maar, een ultimatum zal iets moeten volgen. Wat moet daar dan op volgen? Nou ja, er wordt dan gepraat over meer sancties... Maar... De sancties doen pijn hoor in Syrië, begrijp me goed. Ja. Alleen de belangrijke buurlanden, uh, uh, Irak, Iran is nog geen buurland, maar ligt naast Irak. Libanon, ja, die, die gaan niet meedoen aan die sancties. Dus daar zit nog genoeg lucht om het in elk geval niet meteen dodelijk te laten zijn. Maar zo'n ultimatum is dus volstrekt loos? Ja, nou ja, het is loos. Het, het, je kunt het gebruiken om een soort van eenheid en momentum te creëren. Maar in essentie is het nee. loos. Ja. Nou ja, kijk, zo'n ultimatum zou natuurlijk wel ertoe kunnen leiden dat er straks humanitaire hulp uh, geboden kan worden. Hè? En je ziet hoe cynisch het ook is. Maar dat moet dan is, met uh, hulp van uh, de troepen van Assad. Die zullen moeten ophouden met schieten, of niet? Is, ja. ja. En nou ja, het vrije Syrische leger zal ook even moeten ophouden ja. met terugschieten. Ja. Maar goed, er zijn mensen. Je ziet nu uh, uh, dat die, de, de, de moord op die twee Westerse journalisten, hè, er zijn inmiddels ook al een heleboel Syrische journalisten omgekomen. Het feit dat er nu een uh, Franse journaliste nog in Homs is, Edith Bouvier, heet ja. ze volgens mij. Ja. Die een oproep heeft gedaan van haal me hier weg. Ja, dat cynisch is natuurlijk, eh, namelijk Ken Sarkozy, ja, als hij Fransen he? kan redden, dan, ja. gaat hij, dan kan hij nog de verkiezingen mee winnen, wie weet. Ja. Ja. Maar, uh... maar denk je bijvoorbeeld dat, want dat, dat zou dus bijvoorbeeld wel kunnen, dat door de dood van die journalisten, door dat vertoon van eenheid morgen en het naar voren schuiven van één Syrische kandidaat, hè, die, die oppositie, die nationale raad, dat er een, de druk op Assad in elk geval zo groot wordt dat hij akkoord gaat met zo'n humanitair staakt het vuren. Dat, dat zou misschien wel kunnen. Ja, ik denk nee. maar hardop hoor. Nou ja, volgens mij moet er nu een onderhandelde aftocht met Bashar al-Assad worden afgesproken. En, uh, ja, of hij dat, uh, dat zal hij voor de schermen niet toegeven. Maar kijk, uh, vandaag is er ook een uh, VN-rapport uitgekomen over misdaden tegen de menselijkheid ja. die door de Syrische ja. regime zijn gepleegd. Ja. ja, misschien moet je heel, ja, het is een duivels dilemma. Bied je hem de kans om te ontsnappen en niet naar Den Haag te hoeven? en dan weg te gaan en zijn volk te redden? Ja. Of gaat hij zich tot het bittere einde doodvechten? En we horen bloed. allebei de geluiden uit Syrië... Ja. die toch wel op het laatste wijzen dat hij zich toch gewoon dood gaat vechten. Ja. Nou ja, er zit natuurlijk wel. Kijk, wat kunnen we wel doen? En het is uh, marginaal. En het moet uiteindelijk van Syrië zelf komen, ja. hoe ze hun eigen land inrichten. Maar we kunnen natuurlijk wel in het gesprek ook met die oppositiegroepen, de verschillende groeperingen, het gesprek aangaan van wat is jullie visie voor de toekomstige Syrië? Wat, wat is jullie visie even, over minderheden? Wat laten we daar even mee afsluiten als we nu zien uh, wat, er, wat er in Libië gebeurt. Is dat dan eigenlijk ook het scenario wat er mocht als dat verdwijnen klaar ligt voor Syrië? Ja, of nog, nog wel erger. Maar dat hangt er ook vanaf ja. hoeveel wapens je er naartoe brengt. Maar weet je, dat blijft zo ver vooruitkijken. Laten we wat korter vooruitkijken. Zou ik heel wat grappigs vertellen? Zondag is er in Syrië een referendum ja, de over de nieuwe grondwet. Ja, ja. Ik bedoel, dus tot zondag vooruitkijken is eigenlijk al. Nou lang. ja, en als je, als je daarnaar kijkt, Bashar al-Assad heeft het zo gemanoeuvreerd dat als uh, mensen daarvoor kiezen, dan kan hij nog 14 jaar president ja. blijven. Nou. Wij worden niet vrolijk. Nee. nee. Ik geloof dat ik ook een klein beetje wanhopig ben geworden. Maar toch hartelijk bedankt voor de bijdrage, Petra, Stine en Sander van Hoorn. Graag gedaan. Have I been I've been so still afraid of Have I been Dismissing all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 being young. Niet te to wake up. Melissa Etheridge, ik hoop dat het niet voor u geldt. Ze trad gisteren op in Utrecht en vanavond nog een keer in de Heineken Music Hall. En om 9 maart komt ze weer. Maar dan moet u ervoor naar Groningen. De eurocrisis, een onthullend verslag van politiek falen. Zo heet een boek van Martin Visser, de EU-correspondent van het Financieel Dagblad... dat aanstaande maandag verschijnt. En Martin Visser is hier, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, een boek over de eurocrisis, maar... Uh, wat is het? Is het geschiedschrijving? Met andere woorden, is de crisis al afgelopen? Uh, nee, het is, uh, het is geschiedschrijving uh, van een onderwerp... wat nog uh, in beweging is. Ja, uh, dus dat is nog eens contemporaine uh, geschiedenis, hè? <laughs> ja, ja. ja, het is een geschiedenisboek met een open einde. Ja, inderdaad. Um, en dat open einde, daar kijken we allemaal toch nog steeds... met angst en beven naar, zoals we ook met angst en beven... de hele tijd hebben gekeken de afgelopen twee jaar. Maar volgens mij heb jij de tijd van je leven gehad. Of uh, niet? Ja, dat is, ja, dat is heel cynisch, maar... Uh, uh, ja, nee, vanaf het uh, faillissement van de zakenbank Lehman Brothers... was het voor ons uh, een feest, tussen aanhalingstekens. Ja, <laughs> dat is het cynische vak van, uh, van de journalistiek. Ja. Even de grote lijn. Wat is het, het politieke patroon dat je de afgelopen twee, drie jaar gezien hebt? Nou, heel kort samengevat is eigenlijk... Um, het, als je twee jaar overziet, dat doet dit, doet dit boek... is het altijd um, te, te laat en te weinig. Ja. Uh, even heel kort samengevat. Uh, ik denk dat je dat het sterkste ziet met de hele... Het trammeland rondom het noodfonds, waar we natuurlijk heel veel berichten over hebben gezien. Dat uh, noodfonds dat in mei 2010 met veel bravoer uh, werd gepresenteerd. Nou, mm -hmm. dat was onzagwekkend groot, uh, dat fonds. Heel veel geld. Dat zou de markten zo bang maken. Dat, ja. Uh, ja. ja. En toen was het 750 miljard. Dat was een gruwelijk groot bedrag. En, uh, uh, maar ja, gaandeweg bleek dat het fonds veel kleiner was. Uh, dat het fonds ook uh, ontoereikend was. En daar is heel veel over over gebakken leid, uh, met name door de, de Noord-Europese landen... Ja. die gewoon daar uh, niet op wilden bewegen. Die hadden steeds weer Zuid-Europa moeten bewegen. Die moet bezuinigen, die moet hervormen. En wij doen voorlopig nog even niks. Ja, te weinig te laat. U zegt ergens, die, die politici weten precies wat de finale oplossing zou moeten zijn. Maar steeds ontbreekt er iets aan hun besluiten. Hoe ja. komt dat dan? Ja, dat is heel, um, uh, ja, dat is heel merkwaardig. Want de, de receptuur was steeds ook wel bekend. Um, uh, die bestond dus, uh, eigenlijk steeds uit dat Zuid-Europa moest de orde op zaken stellen. En er moest dan een noodfonds komen uh, dat indrukwekkend groot was. En er moesten afspraken worden gemaakt voor de toekomst. Uh, afspraken in de zin van strengere begrotingsregels. Mm -hmm. Dan heb je de problemen van nu en die van de toekomst uh, afgedekt. En bij elke top waren dat eigenlijk altijd standaard onderdelen. En dan zag je dat op, uh, op één of meerdere onderdelen er net niet voldoende geleverd werd. En dat heeft volgens mij ermee te maken dat... Uh, um, uh, ja, hoe Ongrijpelijk ook voor politici. Maar ze hebben ook deze crisis tot een enorme politieke crisis gemaakt. Ze hebben ja. alles, alles helemaal gepolitiseerd. Um, ja, en, daar, en, en daarmee gaat ieder voor zijn eigen deelbelang. En is er, is er niet een gezamenlijk belang ontstaan. Ja. En dan, dan kan het dus gebeuren dat je stukjes van de oplossing levert... en een ander deel laat liggen. Ja, en de financiële markten rekenen dat meteen genadeloos af. Want een halve oplossing is geen oplossing. Ja. Um, Toch, ze moeten heel erg tussen twee klippen door, hè, die politici. Ja. Aan de ene kant willen die markten zoveel mogelijk zekerheid. Een zo groot mogelijk noodfonds bijvoorbeeld. Dat kost veel geld. Ze willen ook eigenlijk een Europese begrotingspolitiek. Dat zou ook eigenlijk nodig zijn. Maar de kiezers in veel landen zijn juist in toenemende baten... bang voor die grotere Europese invloed. En die willen dat het allemaal geen geld kost. Ja. Dat is toch ook bijna onmogelijk voor politici? Nou ja, ik heb dan eerlijk gezegd, ook wel heel lang daar wel begrip voor gehad. Uh, ook, ook voor de inzet van, van onze eigen minister, minister De Jager van Financiën, die ook die lijn had van ja, Zuid-Europa moet eerst maar leveren. Uh, ik kan het anders in eigen land niet verkopen dat ik met geld over de brug kom. Uh, maar ja, op een zeker moment uh, is de crisis dusdanig verergerd. En uh, ja, ik denk dat je dat in het chronologie van het boek ook wel ziet. De spanning loopt echt op. En ja, er wordt op, op op den duur openlijk gespeculeerd over het einde van de euro. En ja, dan komt natuurlijk wel het moment... dat politici natuurlijk bij zichzelf de raden moeten gaan van... maar zo laat, zo veel laat het toch niet komen. Nee. En uh, ja, ik, ik besluit het boek eigenlijk met de belofte... die de politici aan het begin van het boek doen. En dat is de allereerste top over de crisis, 11 februari 2010... Uh, is er een statement uitgegaan, een verklaring uitgegaan... van we zullen alles doen om de euro te redden... Ja, dan heb je jezelf ook een bepaalde opdracht gegeven. Dan moet je dus ook alles doen. Ja. En dan moet je het lef hebben om dat aan de kiezers uit te leggen. Ja. Een van de belangrijke elementen in uw boek is die vraag die de hele tijd speelt. Namelijk moeten de uh, uh, private partijen, de banken en de ja. beleggers... moeten die meebetalen ja. Ja. aan uh, ja. wat het kost om Griekenland ja. te redden... Spanje, Portugal. Um, daar is veel discussie over geweest... De rol van de jager die is interessant. Die beschrijft u in een boek. Die, die heeft zelfs een keer een schreeuwende trichet tegenover zich gehad. Ja, hè? Wat ja. is daar precies gebeurd? Nou, dat was, uh, trichet was toen de, de president van de uh, Europese Centrale Bank. Ja, ja inderdaad. Het was in Hongarije in het plaatsje Geudeleu. Uh, net buiten Boedapest. Tuurlijk, Gödelö, en uh, ja. Geudeleu. Uh, uh, uh, elk half jaar worden de informele overleggen gevoerd... Uh, in het land dat dan voorzitter is. En deze keer uh, was dat dus daar. En hij heeft eigenlijk als eerste in dat informele beraad geopperd... Uh, het is allemaal goed en aardig met, met die Grieken. Uh, uh, wij kunnen er geld in blijven pompen. Maar volgens mij moeten we daar gewoon ja, gaan afboeken. En afboeken betekent niets anders dan banken dwingen een verlies te nemen. Je verlies nemen. Nou, en toen is Trichet enorm tegen hem uitgevallen. En hij heeft het financiële armageddon uh, aangekondigd. En uh, misschien is dat wat overdreven. Maar ja, de angst was wel begrijpelijk. Als je nu, uh, even terugverplaatsend dus naar uh, precies een jaar geleden... in die paniekerige situatie zegt van... beste belegger, dat waren de banken, dat waren de beleggers... Uh, uh, jullie mogen opdraaien voor deze crisis, ja, dan zijn de rapen natuurlijk gaar. En dat is ook wel gebleken. Bij... En toch zetten de jager door, ja, ja, zelfs, ja. zelfs tegen het advies van ja. zijn topambtenaren ja. in. Ja, ja. Nee, dat, is, dat, is, uh, ja, dat vond ik heel uh, uh, ja, interessant om te ontdekken. Dat eigenlijk zijn ambtelijke top... en ik, ik noem ze in, in het boek ook met naam en toename... Ja, maar dat, dat is, is dus bijvoorbeeld Klaas Knot... die ja, nu de directeur ja. van de Nederlandse Centrale ja. Bank is... en ja. meneer Gerritsen nu van de, van de Autoriteit uh, uh, ja. Financiële Markten. Maar ja. toen, en zijn, zijn toponderhandelaar in Brussel. in Brussel. Die waren ja. allemaal ja. tegen en hij zet ja. door. Ja, hij zet het door. En uh, dat tekent de man. Ik vind dat... Uh, uh, ja, de minister mag die keuze maken natuurlijk. Uh, maar ik vind het in die zin interessant... dat de jager wordt vaak gezien als een heel pragmatisch man. Echt zo'n typische ondernemer die toevallig in de politiek verzeild euh, geraakt is. Euh, nou, de penningmeester van het CDA. Maar ondertussen blijkt deze man een heel politiek euh, gewiekste ge ge ge -ge uh, iemand te zijn. En op zich zijn goed recht. Maar hij heeft natuurlijk wel een, een, een, ja, toch wel een gevaarlijk spel gespeeld... door te kiezen voor de politieke lijn van... ja, als de banken moeten meebetalen, kan ik dat beter verkopen? Dan word ik misschien wel een beetje populair van. Maar dat, ervan. Dat, dat, dat is toch ook een beetje zo. De, de meeste mensen begrijpen toch ook niet... ik bedoel, als je belegt, dan loop je risico. Ja, ja. De meeste mensen begrijpen toch niet dat die banken geen risico lopen? Nee, nee, dat is waar. Maar de vraag is of je midden in een crisis... die heel veel landen raakt, uh, waarbij dus dat besmettingsgevaar hebt. Dat het probleem kan overspringen naar, van het ene land naar het andere land. Of je op dat moment daar zo'n uh, heet politiek hangijzer van moet maken. Of je het helemaal in de openbaarheid uh, moet gaan doen. Uh, meet je ook Deels ook de meerdere ere glorie van, je, van jezelf, van je eigen hmm. populariteit. Uh, dat, dat is de kwestie. En wie hebben er uiteindelijk gelijk gekregen? De jager of zijn topambtenaren die vonden dat hij dat niet moest doen? Want ik lees nu dat de banken moeten 75% ja, procent ja, inleveren klopt. in Griekenland. En de wereld vergaat niet. Nee, nee, dat klopt. Nou, inmiddels zijn we ook wel een, een, een stuk verder. Uh, uh, ik denk dat uh, de jager heeft eigenlijk zijn zin gekregen. Maar ik denk dat je toch kan zeggen dat die topambtenaren wel gelijk hebben gekregen... dat de crisis uh, uh, aantoonbaar langer heeft geduurd duurt dan nodig was, mede door deze inzet. En eh, het is natuurlijk wel heel pikant dat in, in oktober vorig jaar, eh, na nou weer een top der toppen, en er hebben we nog wat van gehad, ja. dat toen de regeringsleiders eh, eh, ook een soort mea culpa hebben uitgesproken, Of ja, zoals we dat met Griekenland hebben gedaan, dat moeten we nooit meer doen. Nee. En, maar toen was die weg al ingeslagen, hebben ja. ze het wel afgemaakt en gelukkig is Griekenland nu een soort geïsoleerd geval geworden. Ja, want we krijgen nu weer te horen. Uh, dat gaat door het nieuws ook. Zo wordt het dan ook geformuleerd. Griekenland is weer gered. Ik lees in uw boek dat het IMF uh, al vorig jaar heeft gezegd ja. dat Griekenland niet meer te redden nee. is. Worden we weer belazerd? Ja, um, uh, Nou, niet helemaal. Want wat, uh, ja, ik heb voor de krant ook geschreven Griekenland is gered, maar dan voor eventjes. Uh, nee, het, IM, het IMF heeft nu uh, bij, bij, uh, ja, voor de vergadering van afgelopen maandag op dinsdag nacht een heel stevig stuk op tafel gelegd. Ja, uh, uh, ja waaruit, waaruit blijkt dat het... Ja, nou ja, je wordt er tamelijk verdrietig van als je dat leest. Ja. Uh, we, we, we, we redden Griekenland, maar het vooruitzicht is heel erg somber. Ja. We komen zometeen nog heel even bij u terug voor het laatste perspectief. Maar we gaan eerst even naar een land waar het wel goed gaat, namelijk in Italië. Het is een rare paradox daar. Mario Monti, de, de nieuwe Italiaanse premier, voert de ene na de andere grote en structurele bezuinigingen in zijn land door. En toch wordt hij steeds geliefder. Niet alleen onder het volk, maar ook onder politici van links tot rechts. Pasmesters in Rome. Goedenavond. Goedenavond. Ja, zelfs Berlusconi wil nu dat Monti langer aanblijft, las ik vandaag in de krant. Wat zit daar achter? Ja, het komt er eigenlijk dat Berlusconi kan niet meer zonder Monty op dit moment. Want, uh, en, en de linkse partijen ook niet. De partijen in Italië, die hebben nog maar 4% van de Italianen, hebben nog maar vertrouwen in de partijen. En 60% van de Italianen hebben vertrouwen in Monti. Wat er eigenlijk gebeurd is met die politiek van Monti, met die technocraat, die heeft die partijen in een identiteitscrisis gestort. doordat hij in drie maanden voor elkaar krijgt wat partijen in tien jaar niet is gelukt. Mm. De partijen hebben op dit moment daardoor eigenlijk geen ander alternatief dan de populaire Monti te steunen en hem in hun. Te lokken. Wat, wat maakt hem zo populair? Nou ja, ik hoorde net al iets over deelbelangen en algemeen belang. Dat is ja. ook heel essentieel um, hier in Italië. En misschien zou het wel een voorbeeld kunnen zijn voor Europa. Wat Monti uh, heel nadrukkelijk doet, is uitleggen dat het in dit moment van groter belang is om het algemeen belang te dienen... dan de deelbelangen die po politieke partijen in Italië... altijd heel nadrukkelijk hebben gediend. He, het heeft geen zin om nu als partij iets te doen... voor, een, voor de taxichauffeurs of voor de notarissen... zodat die in ieder geval op je blijven stemmen. Nee. nee, want dan sloop je het systeem... en dan help je Italië alleen maar meer naar de afgrond. Ja. En Monti legt dat heel goed uit... en heeft dan ook nog eens die knuppel van de markten... de financiële markten en Europa achter de hand vooral als ze niet meteen willen luisteren. Ja, maar toch doet hij ook dingen waar andere mensen helemaal niet populair van worden. Zeker niet in Italië, namelijk de belastingmoraal. Hij, hij zorgt, gaat ervoor zorgen dat mensen echt belasting gaan betalen. Ja, er zijn enorme controles geweest. Ook een beetje voor de bühne, maar ook wel echte controles. In de wintersportoorden werden mensen met dure Porsches aangehouden. En die mochten meteen even een nummerplaat afgeven. En dan werd er gecheckt of die mensen ook wel inkomstenbelasting hadden opgegeven. Er waren zelfs mensen tussen die helemaal geen euro hadden opgegeven. En maar ook in Napels, op markten waar men notoire belasting ontduikt... worden controles uitgeoefend. in Rome, in Milaan. Allemaal om het signaal af te geven. We gaan het hier echt veranderen. En ook het hele systeem, het uh, informatica-systeem van de Belastingdienst. Ineens worden alle bestanden aan elkaar gekoppeld... en de Italianen houden hun hart vast, samen... Uh, ontduiken ze voor 120 miljard belasting elk sure. jaar. Ja. En dat zou nu dus wel eens zeer structureel aangepast kunnen gaan worden. En Monti heeft beloofd dat wat we op gaan halen aan extra inkomsten... dat gaan we besteden aan het verlagen van de belasting voor de laagst betaalde. En zo doet hij het steeds. Ja. Uh, hij, probeert dat te, uh, hij zegt bijvoorbeeld ook... Hij heeft vandaag, nee, gisteren heeft hij ook de salarissen van de ministers bekendgemaakt... wat ze in 2010 hebben verdiend... Er was iemand bij die 7 miljoen had verdiend in één jaar. Gigantische salarissen. Maar die zei dan, ik heb wel 4 miljoen belasting afgedragen, ja, Daar kun je ja. een afdeling van een ziekenhuis van bouwen. Ja. Meneer Visser, waarom lukt er in Italië wel wat in Griekenland niet lukt? Ja, dat is wel heel interessant. Het is wel overigens ongelooflijk belangrijk dat dit dus wel lukt. Want ik denk dat meneer Monti Europa uit de crisis gaat, gaat krijgen. Dat is dat land dreigt om te vallen, wat eind vorig jaar gebeurde. Dan is het echt een einde verhaal. Um, in Griekenland heb je ook een technocraat aan, aan de macht. papa Papandemos. En ja. gek genoeg werkt het daar dus niet. Die moet leiding geven aan, aan, aan nog steeds een, hetzelfde Griekse politieke systeem. Hij heeft daar niet die, die, die backing. Uh, uh, dat gaat heel lastig. Ja, en de Griekse economische situatie is vele malen treuriger en, en wanhopiger dan in Italië. En een hoge schuld. En een hoog tekort. En een slecht reine economie. Jaar op jaar een recessie. Bijna geen economische basis. Dus, dus ja, dat, wat, wat daar moet gebeuren aan maatregelen... is heel, heel vele malen heftiger dan in Italië. Maar ik hoor u wel in een bijzin zeggen... Monti gaat Europa redden, want Europa gaat gered worden. Uh, nou, op, op dit moment, uh, na twee maanden van relatieve rust... Uh, ben ik toch wel uh, vrij optimistisch. De, de Europese Centrale Bank heeft de geldkamer opengezet... doet het eind volgende week nog een keer voor de banken. Overigens geen goed teken. Blijkbaar is, is het in bankenland nog flink mis... Daarmee wordt heel veel tijd gekocht. En als Monti zijn woord houdt, dan gaat het goed komen. En komt er dan een uh, verder geïntegreerd Europa? Want dat zal ook nodig zijn. Uh, die, kant, uh, die kant gaan we absoluut op, maar weer met diezelfde voorzichtige stapjes. Want ja, die, de, de, boze kiezer, de boze kiezer wil het niet. En, uh, uh, dus dat gaat uh, op cauze Dat is het Europese proces. Hè? Twee ja. stappen vooruit, één ja. stap achteruit. En misschien is dat wel goed ook. Hartelijk dank, Martin Visser en Bas-Mesters. you have a heart Los Lobos met Kiko en de Lavender Moon. En de organisatie van Bospop, dat is op 7 en 8 juli in Weert. Oh, ik lees een verkeerde tekst voor. Want wat is dit dan? Joseph Arthur was dit. The Horses Joseph Arthur was dit. Ik had een verkeerde tekst op mijn papiertje staan. Um, in augustus leek het nog definitief voorbij... voor Megastore Fame Music in Amsterdam. De muziekfilm- en gamewinkel sloot toen zijn deuren... omdat de hoge huur en de stagnerende markt... het bedrijf geen gezond rendement meer kon, behalen, kon laten halen. Dat was toen de officiële verklaring. Maar nu opent de toen bijna dood en begraven winkel... morgen op een andere locatie, ook in Amsterdam... Zendeuren, Hans Breukhoven, is directeur van Fame en van de Free Record Shop. Goedenavond. Ook een goede avond. Hoe groot gaat u dat vieren morgen, die, uh, die opening van uh, ja, die heen nieuwe heen winkel? Ja? Het, is, het is wel zo dat we vorig jaar zomer aangekondigd hebben dat Fame ging sluiten. Ja. Maar eerst pas in januari gesloten. Dus okay. zijn eigenlijk maar drie weken dicht geweest. Ja. Uh, we konden op de Kalverstraat, eigenlijk het mooiste puntje van Nederland... gewoon de huur niet meer betalen. Dat was te veel. En omdat de winkel verdeeld was over vier etages had je heel veel personeel nodig. Ja. Toen kwam de mogelijkheid in Magna Plaza opnieuw een opstart te doen. Ja, en toen hebben we dat maar gedaan. Ja, en, uh, dat hebt u gedaan. Maar is, is het niet ook een heel klein beetje tegen de beweging van de markt in? Want iedereen downloadt voilà. toch zijn, uh, zijn spelletjes en zijn muziek tegenwoordig. Ja, voor 100% zeker dat het tegen de beweging van de markt in is. Ja. Maar Fame deed toch een gigantische omzet. En we zijn gelukkig... Toch heel veel mensen die wel graag CD's verkopen. Als je rekent dat wij ongeveer 20.000 CD's per week verkopen ja. uh, muziek CD's en dat zijn er best nog heel veel. Ja. Dus het is niet zo dat iedereen downloadt, het is ook niet zo dat iedereen legaal zijn muziekpartner, uh, er zijn gelukkig nog heel veel mensen, maar helaas wel steeds minder, dat moet ik toegeven, die nog heel graag een cd of een film kopen. Maar deze winkel is zoveel kleiner, of is het pand waar u, Magna Plaza, waar u nu in zit, zoveel goedkoper dat het nu wel weer kan? Ja, de huur is een stuk goedkoper. En omdat alles op één etage is. We hebben de tweede etage van Magda Plaza. Wat een fantastisch mooi gebouw is. Dat ja, is aan de Nieuwe in Amsterdam. Ja, ja, ja, het paleis. Het oude postkantoor is een fantastisch mooi gebouw. En alles is op één vloer. En daardoor kunnen we met veel minder personeel uh, werken. En toch een gigantische mega-service geven. Dat is toch wel belangrijk. Ja, um... In de studio in Nijmegen zit uh, onze andere gast voor dit onderwerp... Henk Visser van de Nijmeegse CD, CD Speciaalzaak Cruisen. Goedenavond, meneer Visser. Ja, goedenavond. Een... Goedenavond, Henk. Goedenavond, <laughs> meneer Beuko. U kent elkaar ja, zo te horen. Ja. Wat is er speciaal aan de CD Speciaalzaak Cruisen, meneer Visser? Uh, speciaal aan onze uh, twee winkels is vooral het uh, nog steeds enorm groot aanbod. We hebben, um, zeg maar... Ja, 20.000 verschillende titels nog gewoon echt op voorraad staan. Ja. En, uh, Bijvoorbeeld bij ons... die Joseph Arthur, die we net op uw verzoek gedraaid hebben. Hè? Want die kan je ergens anders niet goed krijgen? Uh, Joseph Arthur is inderdaad... Uh, ja, zover onbekend dat hij inderdaad alleen maar te vinden zal zijn... in de beter gesorteerde speciaalzaken. Ja. Ja. En is dat, en is dat uh, want uh, uh, ik heb al heel veel van mijn favoriete platenzaken zien verdwijnen in, in Amsterdam. Is dat. is dat waarom u er nog bent? Omdat u zo ontzettend breed bent en uh, dingen hebt die je ergens anders helemaal niet meer kan krijgen? Um, ik, ik denk wel dat dat een van de, van de belangrijke pijlers van ons soort winkels is inderdaad, ja. Ja. Ja, absoluut. Maar, ik, meneer Breukhoven? Ik moet ook zeggen, ik ken de, ik ken de winkels uh, gelukkig goed in Arnhem en Nijmegen. En ik moet ook eerlijk zeggen, het zijn fantastische winkels. Ze hebben een, een, een, een mooi muziekassortiment assortiment staan. Uh, ze kunnen bijna tippen aan het assortiment van fame, nog niet helemaal. Maar goed, Hebt u Joseph Arter staan, meneer Bruikhoven? Ik zou het echt boven niet weten, maar nee. ik, ik, ik denk vast wel. Hmm. Maar en, en, en, en, en, het shop heeft een veel kleiner... Assortiment, omdat die winkels kleiner zijn en ze ja. daar de ruimte moeten delen met vier andere productgroepen. Dus, ja. En de winkels van Cruise zijn gewoon ontzettend mooi en goed geassortimenteerd. Ja. En is dat, is dat dan eigenlijk uh, wat, er, wat er overblijft uh, in de huidige markt? Namelijk uh, meneer Visser, u met uw speciaalzaak Oof. en daarnaast is er alleen maar ruimte voor zo'n hele grote megastore als voor meneer Breukhoven? Ja, toch. Meneer Visser, oh. ik wil even meneer ja, sorry, Visser horen. Ja, ja okay. geef niet. <laughs> Nou, ik denk wel dat het. Um, um, het, het is en. Ja, de, de winkels van een de, van VRE de Recordshop bedienen een ander deel van de markt. En we zitten wel in dezelfde industrie. En uh, wij pakken een ander deel van die, uh, van die markt pakken wij mee. Ik denk wel dat het. Um, het een beetje een of-of verhaal wordt. In die zin van dat het wel belangrijk zal worden dat je een, een, een, een, een grote winkel bent. Kleine winkels zullen het met, met een heel klein aanbod, zullen het heel moeilijk gaan krijgen, denk ja. ik. Want u bent groot op een andere manier dan, uh, dan meneer Breukhoven groot. Dus u bent groot omdat u heel erg breed bent. Ja, en meneer Breukhoven is groot omdat hij groot is. Nou, die heeft natuurlijk... Uh, ik, ik denk dat uh, momenteel in Nederland <laughs> Philips... Bol en uh, Free Recordshop zijn nog steeds de bekendste merken. Dus ja, ja. wat dat betreft doet ook de Friet nog steeds heel goed. Ja. Toch, meneer Breukhoven, uh, het, het lijkt er ook een beetje op... meneer Visser heeft tegenwoordig ook een site waarop je cd's kan, uh, mm. kan kopen. Is het niet ook een beetje zo dat de winkels zo langzaam het uithangbord voor de site worden? Ook. We hebben natuurlijk ook een hele goede site. We waren ooit in 1998 de eerste home entertainment site in Nederland, maar die, die, die was te goed. Want die was zo gemaakt dat we 25 mensen tegelijkertijd als klant konden hebben. Die was maar één dag weer gesloten. Ja. Want daar was hij niet gebouwd daar gaan we er veel meer. Ja. Maar uh, de Free Records Shop heeft een, uh, is nog steeds, zijn nog steeds goede winkels, A, omdat er erg veel zijn. Ze zijn vrij klein, 150 vierkante meter. En ze hebben natuurlijk naast muziek, want alleen van muziek zou vredeckers ook niet kunnen leven. Er zijn natuurlijk heel veel DVD's, uh, games en ja gifts, zoals wij dat noemen. Het expo-assortiment. Ja. Uh, ja, want ja. alleen op muziek zou vredeckers ook niet nee. kunnen leven. De en en hoe, lang, hoe lang kan zo'n megastore überhaupt nog leven? Of bent u toch een beetje een veerman die nog met de pont vaart terwijl het meeste verkeer over de brug gaat? <laughs> Mooie uitspraak. Nee, wij, we, we bouwen hier natuurlijk een mooie winkel. Niet met de bedoeling over zes maanden weer te sluiten. We geloven erin om dat te kunnen doen. We, we, we weten de omzet in de kalverstaat was 12 miljoen euro. Dat is best heel erg veel voor, de, voor een, een cd-dvd-zaak. Ja. Die zal in Magda Plaza best een stuk minder zijn. Maar we rekenen toch een omzet tussen de 4 en de 5 miljoen. Daar te kunnen realiseren. Dan ja. hebben we gewoon een randabele leuke winkel. Ja. Fame Music, ook in de kalverstaat, heet eigenlijk nooit... Is eigenlijk nooit rendabel geweest, heeft nooit veel geld verdiend. Het was nee. altijd net een beetje winst of net een beetje verlies. Ja. En meneer Visser, was een winkel. meneer Visser, hoe lang bent u er nog, denkt u? Nou, um, ik hoop toch nog wel een jaar of uh, 25, 30. Ja? Um, kijk, muziek zal altijd bestaan. En um, ik ga ervan uit dat uh, dus ook nog steeds... Uh, een, een, een bepaald uh, soort retail in muziek zal blijven bestaan. Maar in welke vorm... Kijk, we zitten er momenteel gewoon in een, in een veranderingsproces. Ja, dat er is gebeurt duidelijk. heel veel. En ja. dat, uh, dat maakt het uh, heel erg interessant en spannend. En wie ja. weet hoe het er over uh, vijf jaar uitziet. Dat, dat, dat, ja, dat is denk ik al een knappe jongen die dat weet. Ja, ik weet het in ieder geval niet, maar ik weet wel dat er weer een nieuwe winkel bij is. Hartelijk bedankt, meneer Breukhoven en meneer Visser. Het is 5 voor 12. Het Europese kampioenschap voetbal komt eraan. En dus ook weer eens een nieuw shirt voor het Nederlandse elftal. Vanavond werd dat nieuwe uittenu gepresenteerd. Aan de telefoon hebben we Olcey Gulsen, modeontwerpster... bekend van het merk Supertrash. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Ja, het is een uh, opvallend shirtje, hè? Bijna, bijna helemaal zwart, namelijk. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het zo jammer. Ik ben helemaal teleurgesteld. Ik had echt uh, dit jaar gehoopt, omdat we gaan winnen... dat er een te gek shirt zou gemaakt worden. Maar ik vind het, uh, om op zijn minst te zeggen, echt bloedzaai. Bloedzaai, ja, ja? Ja. Vindt, dit he, ja. Heeft, heeft niet een beetje ziek, toch? Zo zwart, of niet? Nee, maar kom op, het is voetbal, toch? We willen gewoon dat onze jongens er gezellig uitzien. En vind ik zwart gewoon... Ja, daar had ik zelf nooit voor gekozen, in ieder geval. Nee? En dat, uh, dat ene oranje stukje wat er dan nog op de schouder zit... dat, uh, dat helpt ook niet meer? Nee, voor mij had het niet, nee. Ik had het echt heel leuk gevonden als we juist... Uh, door nieuwe kleuren zijn de kleuren van dit seizoen. Dus ik had echt wel gehoopt dat we daar uh, lekker opvallend... op het veld mee zouden gaan voetballen. Waar zou u voor gekozen hebben? Nee, ik zou wel een combinatie oranje-groen gemaakt hebben. Dat lijkt me leuk. Ja. En nou heeft het, het shirt heeft ook nog eens uh, geen kraagje, maar een ronde hals. Is dat dan nog wel een verbetering? Ja, of? dat vond ik wel enigszins uh, hip, inderdaad, ja. Want dat is beter dan zo'n uh, suf-kraagje, of...? Ja, nee, ik bedoel, ik, qua model leek het me wel iets beter, lijkt me iets meer aangesloten en iets meer van deze tijd, maar de kleurkeuze vind ik echt een fout. Dus de lol is er voor u eigenlijk al af? Ja, nee, dat niet. Ik hoop natuurlijk wel dat we heel ver gaan komen, ook al is het in, in dit suffe zwarte shirt, alleen uh, ik had onze mannen wel graag in een, in een felle kleur aange, toegejuicht. Ja, en wat vond Edka daarvan? Ik heb het niet aan hem gevraagd. Hij is niet in het land. Dus, uh, oh. Maar ik, uh, nou. ik denk dat hij, hij, iedere man het uh, mooi vindt. Omdat uh, alle mannen. die gaan natuurlijk heel snel voor zwart of blauw. Dus ik denk dat ze zich prettig voelen. Maar ja, misschien helpt dat wel voor de overwinning. Ik, ik vond Stiekem ook wel een beetje mooi. Ja. Okay. Ja, ja, maar ja, ik ja, heb er ja. dus helemaal geen oh. verstand van. Dat is weer gebleken. Hartelijk bedankt, mevrouw Geulsen. Oké, okay, dankjewel. Goeie ja. avond. Doei. Dit was het oog. Morgen Thijs van de Brink. Goedenacht, vrienden.